De vrouw die twee weken geleden in Rotterdam naast een afvalcontainer een baby vond, is aangehouden. Volgens de politie is uit onderzoek gebleken dat zij de moeder van de baby is. Het kind is waarschijnlijk op 14 maart geboren en een dag later te vondeling gelegd door de moeder. De vrouw van 21 uit Rotterdam heeft meer kinderen die zijn ergens anders ondergebracht. President Obama heeft het verbod opgeheven op olie- en gasboringen voor grote delen van de Amerikaanse kust. Hij wil daarmee minder afhankelijk worden van energie uit het buitenland. Het besluit van Obama kan betekenen dat er olieplatforms komen voor het midden en zuiden van de Atlantische kust... in het oosten van de golf van Mexico en langs de noordkust van Alaska. De maatregel wordt gezien als een tegemoetkoming aan de Republikeinen om hun steun te krijgen bij een nieuwe, veelomvattende klimaatwet. Maar voor de Republikeinen gaat het besluit nog niet ver genoeg. Zij pleiten voor uitbreiding van het gebied waar mag worden geboord. Milieuorganisaties zijn teleurgesteld. Obama zei dat hij het besluit na een jaar nadenken heeft genomen en dat de economie erdoor zal worden versterkt. Het weer: vanavond trekken buien over het land en ook morgen buien, mogelijk met windstoten, hagel en onweer. Het wordt een graad of acht. Dit was. Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. al twintig jaar en jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. live. live. Met. met nu ZFM klassiek.